Het is 4 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Egypte ziet af van een lening bij de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. Volgens de Egyptische minister van Financiën is die niet meer nodig... omdat verschillende golfstaten 350 miljoen euro hebben geschonken. Het IMF had een lening van ruim 2 miljard toegezegd. De minister had erom gevraagd omdat hij geld nodig had... om de economische schade door de revolutie van januari te herstellen. Het IMF was bereid tot soepele voorwaarden... Maar het instituut is bij de bevolking niet populair. Dat komt doordat het in de Mubarak-tijd bezuinigingen afdwong... waar de bevolking onder leed, terwijl Mubarak en zijn kliek zich bleven verrijken. De Nederlandse vakbond pluimveehouders wil een landelijke ophokplicht. Aanleiding is de uitbraak van vogelgriep bij een pluimveehouder in de Noordoostpolder. Het is de derde uitbraak in Nederland in de afgelopen drie maanden. Alle uitbraken waren bij bedrijven met kippen die buiten lopen. Staatssecretaris Bleker laat onderzoeken of er een verband is... tussen vrije uitloop en de vogelgriep. Maar in afwachting van het resultaat moet er volgens de vakbond... een ophokplicht komen. De pluimveehouders zijn bang dat er anders meer besmettingen komen... en dat zou ten koste gaan van de export. Tennisser Robin Haas heeft tijdens zijn derde ronde partij op Wimbledon opgegeven. De Nederlander had waarschijnlijk te veel last van zijn knie. Haas speelde tegen de als tiende geplaatste Amerikaan Marty Fish... en stond 2-1 in sets achter... In de vierde set maakte hij nog 1-1 gelijk door zijn servicegame te winnen. Daarna vertelde hij de umpire dat hij niet verder kon spelen. Voor Hazen was het de eerste keer dat hij in de derde ronde van Wimbledon stond. In Den Haag heeft prins Willem-Alexander het defilé ter gelegenheid van Veteranendag afgenomen. Ruim 3000 veteranen en militairen liepen onder begeleiding van muziekkorpsen mee. Vanwege het slechte weer ging de show van historische en moderne vliegtuigen boven Den Haag niet door. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Vanavond wordt het vanuit het zuiden langzaam droog. Alleen in het oosten kan het af en toe wat regenen. Middagtemperatuur 18 graden. Morgen klaart het in de middag op. Het blijft droog en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met files op de A12 Utrecht naar Arnhem. Er staat tussen Driebergen, Maarsbergen 3 drie kilometer. Langere is de file op de A13 naar Rotterdam. Daar staat tussen Delft en Knopend kleinpolderplein 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20 richting Gouden bij Knoopend-Kleinpolderplein. Daar staat het 3 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht. Er dus zal de hele dag file rijden op de A16 Antwerpen richting Breda. Tussen de Belgische grens en Knopend galder 3 kilometer door werkzaamheden. Dus namelijk maar één rijstrook open. En op de A27 vanuit Breda richting Utrecht. Daar staat tussen Lexmond en Houten nog 6 kilometer.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 Help mee. Slachten zonder verdoving is niet van deze tijd. Kijk op wakkerdier.nl. Capitol Reisgidsen, nu bij ANWB, Bruna, VD, The Reach Shop en Selectis Boekwinkels. Ik hoorde, als jij het huis neemt, hou ik die jongens. Ik hoorde, je moeder maakt ons kapot. Ik hoorde, denk maar niet dat papa je nog wil zien. Ik hoorde, als je nu naar je vader gaat, kun je daar blijven.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 Gewoon op e NOS NOS Langs de Lijn, waar we natuurlijk benieuwd zijn naar uh, het verhaal van Robin Muziek toch redelijk onverwacht moest opgeven in die vierde sets... bij een 1-1 stand. Wat is er met hem aan de hand? Er zijn veel mensen op zoek naar hem op Wimbledon. Hopelijk voor zes uur nog zijn reactie en zijn verklaring... voor zijn opgave tegen Marty Fish. Verder de Champions Trophy vanaf half vijf. Amstelveen, Nederland tegen Australië, live. En natuurlijk het sportforum. Het Sportforum vanmiddag uh, met Ton Boot, onze vaste gast. Hij is weer terug, zijn rug is weer hersteld. En Richard Plugge, hoofdredacteur van Nieuwsport, en Mario van den Ende, voormalig scheidsrechter, allemaal hier te gast. U kunt meepraten vanaf half vijf in dat Sportforum... door even een mailtje te sturen naar sportforum@nos.nl. Sportforum I'm a Raspberry Beret van uh, Prins Mark Brasser. Um, geen nieuws neem ik aan van Robin Haas, anders hadden we het wel gehoord. Ja, nee, dat klopt. Ja. En jij zit uh, nu te kijken naar um, Federer-Nalbandian, dat is ook ja, geen straf, denk ik. Dat is, uh, nee, dat is zeker geen straf. Van de raspberries naar de strawberries, uh, zullen we maar zeggen. Nee, dat is geen straf. Uh, zeker niet omdat Nalbandian nou zo'n speler is... waar Federer in het in het verleden uh, altijd moeilijk mee heeft. Uh, ik geloof dat ze 18 keer tegen elkaar hebben gespeeld. En Nalbandian heeft 8 keer gewonnen. Dus uh, de, de, de twee ontlopen elkaar in, uh, in uh, ontmoetingen in winstpartijen... niet zo heel erg veel. Federer, uitstekend gestart. Vroege Breek heeft hij uh, gepakt... Ja, aan het begin van de, van de eerste set. Partij is vier games onderweg. Ja. En de Zwitser uh, staat 3-1 voor. Om nog even terug te komen op Robin Hazen. Er is inderdaad nog, uh, nog geen nieuws. Wat mij wel een beetje zorgen baart, Robert, is dat ja, hij niet op de baan om een fysio heeft gevraagd. Niet om een dokter heeft gevraagd. En ja, dat, dat impliceert toch een beetje van dat hij weet wat er aan de hand is. En dat hij geen vertrouwen erin had dat het door middel van een dokter, een fysio, et cetera, wel goed zou komen. Dus het zal ongetwijfeld een blessure zijn geweest die hij al langer had. Ja, en dan moet je toch denken aan, aan, aan die rechterknie waarin blessure aan opliep in de ja. partij tegen Fernando Verdasco. Ze hebben net bij de collega's van de BBC het moment dat hij opgeeft... even herhaald. Het is op zich niet spectaculair, maar je ziet hem wel naar het net lopen... en praten met Vies. En in dat gesprek wijst hij ook naar zijn rechterknie. Dus ja, alles inderdaad. wijst er inderdaad wel op dat dat... Het wijst er wel op. En, en ik, ik ben ook bang dat er toch meer... maar dat zei ik net ook al... dat er toch meer met die knie aan de hand is... dan dat hij ons de afgelopen dagen heeft doen willen geloven. Hij was ook blij met dat dagje extra rust. Hè, dat hij gisteren niet te spelen, ja. zei hij ook. Ja, kon ik mijn rug laten behandelen en mijn knie? Hij, hij noemde ook die knie dat hij zich daar nog aan, aan, aan kon laten behandelen door die extra dag rust. Dat kwam hem, kwam hem niet zo slecht uit. En, en ja, het is de knie, hè, dat, dat, dat de knie waaraan hij geopereerd is. En nou wilde hij ongetwijfeld niet al een weer vragen krijgen over die knie, want hij was blij dat hij daar eindelijk van af was. Ja. Want het ging is natuurlijk een hele tijd, uh, steeds nou, als we uh, Robin Haze spraken, was het altijd met de knie en hoe is het ermee. En uh, daar was hij op een gegeven moment werd hij daar nou kotsmisselijk van, om het zomaar even te zeggen blij dat hij eindelijk van dat gezeur af was dat het weer over tennis ging. Ja, en dan uh, gebeurt er weer iets met de knie. Eh, eh, maar heeft hij dat een beetje afgehouden zo van nou ja, ik, eh, we hebben het er niet over, liever niet. Het gaat wel goed, en, maar ik denk dat er onderhuids toch uh, wat, wat, wat sluimert en dat het, dat het niet goed zit. Maar goed, het is nog een beetje speculeren, koffie te kijken, maar dat, ja, dat, dat er iets niet goed zit inderdaad in die, in die, in die, in die knie, en dat rechte been, dat, dat is uh, wel duidelijk. Ja, oké. Okay. Dankjewel uh, voor nu. Dus Mark Brasser volgt nu Federer tegen Bandian. Ook een uh, mooie partij. Nog even naar de TT. Uh, want tijdens de TT maakte Joey Lidtjens in Assen bekend... dit najaar een boek op de markt te brengen over zijn leven. Joey Lidtjens was ooit een uh, groot Nederlands talent... maar een crash kostte hem zijn carrière en bijna zelfs zijn leven. Edwin Cornelissen sprak met hem. We zien daar de poster hangen van het boek dat ontmoet komen... over Joey Litchens. Impact, de crash die Joey Lidtjens leven veranderde, heet het... Impact had het, hè? Ja, nu nog wel. Ik moet zeggen... Het is best heftig. Neem ons even mee terug in de tijd. Het was een wegrace in Hengelo. Ja, 2009, 21 mei. Precies. Zochtens vroeg. Het was, uh, ja... Een, een zwarte dag. Het, is voor mij nog steeds, uh, het plaatje is nog steeds onduidelijk. Maar uh, ja, er stak een boom over. Zo beschrijf ik het. En uh, zo is het uiteindelijk wel. Je kwam ten val en de gevolgen waren groot. Boven 200 uh, tot stilstand tegen een boom. Met gevolgen van dien. Met een ernstig letsel. Ik had uh, vier van de vijf zenuwen uit mijn ruggenmerg getrokken. Kapot. En uh, daarbij een schouderblad uh, gebroken. Longtoppen gekneusd. En uh, eigenlijk beperkt voor zo'n impact. Maar wel met grote gevolgen. Maar goed, uh, ja, de doktoren zei het eerst wat stigjes me zeiden. Ja, eigenlijk hoor je hier niet te zijn. En in de zin van: ja, je had dit nooit kunnen overleven. Het was wel een wonder dat je nog leefde. Maar uh, ja, voor een topsporter is er denk ik weinig erger dan te horen dat je je arm eigenlijk nog maar minimaal kan bewegen. Ja, inderdaad. Dus uh, op dat moment dat is niet hetgene wat telt. Hetgene wat telt is wat je op dat moment hebt en waar je mee moet doen. Maar, uh, ja, ik kan me goed herinneren dat ik tegen de dokter zei... fix me maar, ik ben weer weg, ik moet de motor op. Maar zo was het niet. En het werd van kwaad en erger. En het verhaaltje werd steeds zwaarder, steeds moeilijker, steeds erger. Maar nu, na anderhalf jaar verder eigenlijk... ja, nu inmiddels twee jaar verder... maar na het eerste jaar, toen begon ik echt weer op te groeien en op te bloeien... En ik moet zeggen, het lukt me goed om die energie goed om te zetten. in ja, Positieve energie en over te gaan brengen in de toekomst en aan, aan mezelf. En uh, ja, een wijze les voor mezelf ook. Het gaat goed met jou. En hoe is het met die arm die ja, in eerste instantie uh, niet meer leek te functioneren? Hè? Het gaat toch wel steeds beter? Nee, klopt. In het begin was... Uh, ja... Heel eerlijk gezegd was gewoon triest. Het zag er niet echt uit dat daar nog ooit leven in zou komen. Maar er is steeds meer ontwikkeling, steeds meer leven in de brouwerij. Zoals mijn therapeut dat ook noemt. Dan zit die, ja, het is echt uh, goed en we gaan gewoon door. Het is elke week die stapjes die je blijft maken. Die blijven ontwikkelen en die blijven zich. Uh, ja, verder ontwikkelen en dat is voor mij wel heel heel erg belangrijk maar het gaat boven, boven verwachting. Want wat kan je wel wat kan je niet? Nou, ik heb op dit moment dan op zich nog een probleem met de pols en de vingers. Met name de pols is wel snel vermoeid. Ik heb ook nog wel een polssteuntje maar dat is niet zo dat ik daar echt last van heb. Ja wat kan ik wel, wat kan ik niet? Wat kan jij wel, wat kun jij niet? Hè? Mm -hmm. dat, is, dat is de vraag, denk maar ik. Maar nee, ik heb niet echt het gevoel dat ik me ergens voor moet beperken of zo. De ondertitel van het boek is de crash die Joey Litchens leven veranderde. Hoezeer is je leven veranderd? Ja, kijk, het is zelf deelnemen aan de sport. Dat is op dit moment gewoon nog niet relevant en ook niet echt mogelijk. Het race op, op niveau is voor mij helemaal niet meer interessant. Het is de, nu de kwestie om mijn ervaring over te gaan brengen op jong talent. En dat is mijn, echt mijn doel. En ik heb altijd gezegd, als ik niet meer kan of wil racen, dan ga ik talent begeleiden. En in één klap gebeurt het, maar zo automatisch ga ik me ook richten op het talent. Is het nog steeds dezelfde juryletjes of iemand met een heel ander wereldbeeld inmiddels? Ik denk meer een beetje wat meer open... Niet meer zo van, hè, ik ga die kant op en de rest, dat interesseert me niet. Ik ben eh, qua dat, eh, ik heb heel veel geleerd van mijn studie, maar ook zo van de hele situatie natuurlijk. Met name dat, want het heeft me meer, eh, ja, ik denk meer wat zakelijker ingesteld, uiteindelijk ook. Hè, meer gericht op de toekomst en eh, meer gericht op samenwerkingen, wat ik graag doe. In teamverband werken. Het eh, is dus niet meer de stukken jogletjes, maar de serieuzere jogletjes. En dat, eh, daar ben ik eigenlijk wel blij mee, want het brengt me wel weer tot waar ik wil zijn. Ik zit te kijken naar de curve van het boek. Daar zien we aan de ene kant die beschadigde helm. Aan de andere kant uh, hou jij je gezicht tegen die helm. Een soort liefkozende houding. Is dat een beetje het verhaal? Aan de ene kant inderdaad symbolisch die crash. Aan de andere kant toch ja, dat je van die sport bent blijven houden. Ja, ik hou van de sport. Kijk, het is mijn passie. Hoor. Dat komt dan niet meer weg. Zelfs niet na zo'n crash? Nee, want ik zit thuis op. Ik kom met de crossmoot om een rondje te maken. Ja? En daar geniet ik zo van. Hè. En laat me een keer op mijn bek gaan. Wat geef ik daarom? <laughs> ja, sorry, maar dat, dat, nee, ik vind de, de passie is er. En de, ik denk dat dat wel het ook belangrijkste is. En zeker ook voor de toekomst gezien met talentontwikkeling. Is het gewoon, ja, kom op. Hè, de passie moet er zijn. Maar het is wel die helm heeft wel mijn leven gered. Dat is een ding wat duidelijk is. Dus ik ben ja, wel blij op mijn helmpje. MUZIEK <laughs> oh no need to lie, dear It's FBS, so we both know don't okay. care En Lankles Soul en uh, Little Sister, tien van half vijf. Dit nummer heeft trouwens ook een Franse versie. Wie weet horen we dat uh, tijdens Radio Tour de France nog wel weer terug. Goed, uh, um, de, we zaten de hele middag bij uh, de TT in Assen. Um, veel motorsporters natuurlijk uh, daar uh, deze dagen. Maar collega Dionne de Graaf, die, die is er ook. En die kwam een oude bekende uit de schaatsport tegen. Sven Kramer, leuk dat je daar even bij komt staan. Um, wat brengt jou hier... Uh, ten eerste, TVM is hier uh, uh, vertegenwoordigd met een aantal skyboxen. En uh, onze president-directeur Arjen Bos is directeur van de Titi. Kijk, ja. maar heb je ook iets met die snelheid? Uh, ook. En ik ben net op de grid geweest bij de GP2, als ik het goed zeg. Ja, motor en, 2, ja? Ja, ja uh, uh, en uh, <laughs> daar bij Van der Mark, we hebben bij, ja. bij Nederland gestaan. En daar uh, heb ik even mee gesproken. Hij baalde heel erg dat hij achteraan moest starten. Hij had uh, meer gehoopt. Maar uh, ik weet eigenlijk ik ben niet goed hoe die, hoe, wat hij nu is. Hij is dus uiteindelijk 22 oh, okay. uh, Hij baalde ja. nog steeds wel een beetje. Ja, en terecht. Maar is het, is het iets wat je volgt? Of vind je het gewoon mooi om bij zo'n enorm evenement te zijn? Nou, dit is het allergrootste eendaagse evenement van Nederland. En uh, dat is natuurlijk mega. En uh, ik vind het heel leuk om bij te zijn. Ja. Um... Het toch weer even over Sven Kramer hoor. Ja. Want jij stond vanochtend op het ijs. Ja. En uh, normaal gesproken is dat niet zo heel bijzonder. Maar nee. in deze periode wel. Hoe ging het? Het um, ging eigenlijk heel goed. Het was natuurlijk wel een beetje spannend. Ik had natuurlijk sinds maart eigenlijk niet meer op het ijs staan. En nee. uh, ik kon eigenlijk alle trainingen goed doen. Uh, ondanks mijn blessure en die steeds beter gaat. En vandaag was het voor het eerst weer schaats. En uh, ja, goed gevoel in Was het pijnvrij op het ijs staan? Um, ja, het was voor een groot gedeelte pijnvrij. Ik voel het nog wel, maar ik werd niet belemmerd in mijn beweging. En, uh, ja, daar ben ik uh, zeer blij mee. Wat, maar wat voel je dan nou nog? Ja, dat Ja, nou, ik voelde een bepaalde druk, compressiepijn in mijn, in mijn rechterbovenbeen. Maar al lang niet meer zoals het geweest is en uh, ik kan niet gewoon goed meer schaatsen. Want het was pijn en het is nu een druk. Zo ja, ja, het was pijn en drukken. Mm -hmm. En nu is het nog een soort van sensibel gevoel wat ik op de huid voel. Maar niet, niet belemmerend voor, voor de schaatsbeweging. Wat, wat heb je vanochtend gedaan? Wat, wat voor training heb je afgewerkt? Nou, we hebben een beetje de eerste, eerste keer ingereden voor de dweil. Een paar duurboxen gedaan wat doen gedaan. En vervolgens nog een keer herhaald. Iets langer in het tweede deel. Is dat rustig? Ja, is dat een rustige training? Goed, ik moet me wel een beetje zeg maar, zelf temperen dat het ook echt rustig gaat. Want het is een van de eerste trainingen. Het liefst wil je natuurlijk zelf meteen testen. Maar dat is nog een beetje te, een risico voor mij op dit moment. Maar... Dat ja, het ging wel goed. Ja, dat is voor jou moeilijk hè? om jezelf in te ja, houden. Ja, weet je, je wil <laughs> natuurlijk gewoon graag meteen weten waar je staat. Maar op dit moment is het beter voor mij om even ja, behouden te trainen. Ja, ik weet dat je gek wordt van de vraag. Maar ik ga hem toch stellen, heb je enig idee wanneer we je weer in wedstrijden gaan zien? Nou ja, ik ga proberen om in oktober, november gewoon bij de eerste wedstrijd te zijn. En uh, zoals nu gaat het heel goed. En uh, ja, er zullen ook momenten komen dat ik misschien wel iets weer terugval krijg. Maar ja, ook, ook dat zullen we moeten overwinnen. En uh, ja, het, weet je, het, ga, het gaat met vallen opstaan. Maar volgensnog gaat het gewoon heel erg goed. Ja, heb, je, heb je er ook een beetje tegenop gezien? Ik snap dat je ernaar uitkijkt om weer op het ijs te staan. Maar bang dat je misschien uh, nog niet zo ver bent als je denkt? Ja, nee, het is altijd afwachten Als altijd, al het andere goed gaat, het is het natuurlijk wel heel spannend hoe dat dan op het ijs zou gaan. Uh, de verwachting was wel dat het heel goed zou gaan. Maar goed, ja, weet je, je moet altijd eerst maar weer, eerst, ja, eerst maar weer ondergaan voordat, mm -hmm. voordat je ook echt die conclusie kan trekken. Maar goed, uh, ja, het ging goed. Waar kijk je nou het meest naar uit als je weer straks uh, aan wedstrijden meedoet? Ja, nou ja, weet je, als ik, als, überhaupt, als ik gewoon weer wedstrijden kan rijden... als die cap weer op kan en dat het stadion vol is... en dat ik gewoon weer uh, gewoon, uh, hard kan schaatsen. Ja, het lijkt wel zo lang geleden. Het is het ja. natuurlijk voor jou ook. Ja, nee, goed. Ik ben een jaar niet in competitie geweest. Ik heb wel getraind, maar ja, uiteindelijk doe je het toch voor die wedstrijden. En dan uh, is een jaar heel erg lang. Ja. Nou, nu ben je bij de TT. Ja. Nou, het gaat om snelheid, want ja. dat vind je best leuk, hè? Ja, ja, ja. Jij rijdt geen uh, motor, hè? Nee, ik rijd geen motor. Ik denk ook dat ik het beter niet aan kan beginnen. Vanwege de snelheid? Nou, ja, de snelheid. <laughs> en en je gaat toch de limiet afzoeken, denk ik. En ja, dat kun je wel maar beter op circuit doen dan op de openbare weg, denk ik. Zijn er, zijn er nog mensen waar je een handtekening van gaat vragen zo? Na, nou, nee, een denk, stoner denk proberen? Niet. Ja, nou wie weet, wie weet ga ik even kijken zo op Grit. Oké, okay. nou okay. heel veel plezier, dank je wel yep, dat okay. je hier wilde zijn. Ja, dat was Sven Kramer tegen collega Dione de Graaf bij de TT en op dat circuit uh, draait het natuurlijk. Uh, dat horen we net niet alleen om die ronkende motoren en die supersnelle tijden. Het is natuurlijk ook entertainment en daarom zijn ze in Assen als Van van de partij. De Beeldschone dames. En dan wel de, de starting grid voorbereid wordt voor het ontvangen van de gladiatoren van wat gebeurt er vandaag dan als er niet geraced wordt dan is er entertainment en entertainment dat is niet alleen maar het optreden van deze violisten er is ook een hele reeks aan dames te poseren je hebt er blonden bij, je hebt brunettes, maar ze zijn allemaal beeldschoon. Uh, Wij zijn de Girls. Hoe word je een Girl? Het gaat via het modellenbureau. Daar word, uh, word je gevraagd of je eraan mee wil doen. En hebben jullie dan ook echt wat met motorsport? Uh, ja, ik wel. Mijn hele familie doet aan motocross, dus ja, ik vind het helemaal geweldig. Of is het vooral een kwestie van een beetje staan en mooi zijn? Ja, gedeeltelijk wel, maar ja, goed. Het is wel uh, heel leuk werk, ja. Wat is het leuke ervan? Dat je, dat je zo dichtbij komt. Ik bedoel, normaal zie je alleen tv en nu kom je zo dichtbij. Zo gaaf. En hoe is dat als je het van dichtbij ziet? Heftig. Het geluid, de emotie, de mensen eromheen. Het is wel echt een ervaring op zich. En hoeveel mensen zijn er al geweest die met jullie op de foto wilden? Ja, ontelbaar. Echt, uh, het is ongelooflijk. Je staat zo'n vijf minuten lang in één pose omdat ze telkens foto's maken. Ja, leuk, super. <lacht> dat is genieten, hè? Word je nou ook nog een beetje rijk als gridgirl? Um, ja, ja. Ik vind het wel, uh, het is wel goed betaald. <laughs> Wat schuift dat nou? Dat zeg ik niet. <laughs> maar het is in ieder geval de moeite waard. Ja, dat is het zeker. Het is ook hartstikke leuk. Ja, echt de moeite waard. En als het dan gedaan is met het entertainment, gaat de race weer verder. Ja, dream comes true voor Edwin. Tussen de great girls van Assen. Vijf voor half vijf. Zometeen om uh, half vijf het sportforum. Uh, daarover zo meer. En ook het e-mailadres waar u naartoe kunt mailen om te reageren. Eerst nog even kijken bij... Mark Brasser, Federer, Nalbandian. Ja, Federer serveert voor de eerste set. Het is 5-4 in het voordeel van de Zwitser. Hij uh, had een, een, een vroege break te pakken. Hij kwam uh, 3-2 voor, maar toen werd hij teruggebroken, Federer. Het werd 3-3, maar ja, toen uh, Federer uh, als vanuit re-break... meteen weer in het voordeel van de Zwitser. Dus hij pakte meteen weer de service van Nalbandian. Kwam 4-3 voor, het werd 5-3. Nou, Nalbandian die hield dan net zijn service voor uh, 5-4... maar uh, Federer serveert uh, voor de eerste set. Uh, Nadal is inmiddels door. Uh, daar hadden we het eerder... Deze uitzending even over. Hij won van Gilles Muller. 6-0 in de derde set. De eerste twee sets gingen in een tiebreak. Ook gewoon Martien Del Potro is door. Hij won van Gilles Simon. Ook in straight sets. Ja, en de verrassing. Uh, Gael Monfils. Dat is uh, de nummer uh, 9. Die uh, ligt eruit. Hij verloor van de Pool uh, Lucas Kubot in, uh, in vier sets. Uh, Federer inmiddels op uh, 30-15. Heeft nog twee punten nodig om de eerste set uh, naar zich toe te trekken. Maar het is goed om te zien dat uh, Nalbandian... die toch zoveel blessures leed gehad heeft in het verleden... dat hij uh, goed mee kan met de Zwitser. Jammer dat hij ja, nadat hij uh, Federer terugbrak net meteen zelf weer uh, werd gebroken. Want ja, dan wordt het natuurlijk wel, uh, wel heel erg moeilijk om van uh, de Zwitser te winnen. Federer die aanvallend speelt. Bij Vlaag heel erg aanvallend speelt zelfs. Uh, uh, mooi af en toe serve en volley uh, speelt. Dat zien we niet zo, uh, zo, zo heel veel meer uh, in het uh, mannen tennis. Vind ik wel jammer ook. Ik ben er wel zelf wel een liefhebber van. Federer doet dat af en toe. Niet continu. Hij kiest zijn momenten uit wanneer het moet. Op de, soms op de belangrijke momenten zet hij zijn tegenstander onder druk door naar het net te komen. Deed hij net ook daarmee hier komt hij op 40-15 en ze veert hij nu voor de, voor de eerste set. Goede eerste service van de Zwitser naar de backhand van Nalbandian. De bal van de Argentijn gaat achter de lijn. En dat betekent dat Roger Federer de eerste set met 6-4 naar zich toe trekt. 1-0 in sets dus voor Roger Federer tegen David Nalbandian. Goed, dan gaan we naar uh, Gerard de Groot Die uh, ongetwijfeld zometeen gaat kijken naar de Champions Trophy duel tussen Nederland en Australië. Gerard, goedemiddag. Goedemiddag, Robert. Hoop zijn er niet bij, hè, voor, bij Oranje. Nee, er zijn er een aantal niet bij. Uh, ik denk dat dat is met het oog op het uh, Europees Kampioenschap... dat uh, de derde week van augustus begint in München-Gladbach. Daar worden in ieder geval in 2011 de belangrijkste hockeyprijzen verdeeld. Daar kun je je kwalificeren voor de Olympische Spelen. en Nederland wil dat natuurlijk dolgraag... onder de kerstverse nieuwe bondscoach Max Kaldas. Daarom denk ik dat uh, dit toernooi hier... Uh, dit uh, Champions Trophy toernooi in uh, Amstelveen... een toernooi wordt voor Nederland. Om eens te kijken wat een paar jonge meiden gaan doen... In de groep, in de groep die verder wel wat routiniers kent, hoor. Want dat Eva de Goede is er natuurlijk bij. En Maartje Pouwen en Kim Lammers. Dat zijn meiden die al jaren en jaren meegaan. En er zijn een paar jonge meiden bij die moeten laten zien dat ze... te midden van die routine het ook kunnen maken op internationaal niveau. Maar dat Nederland echt diep zal gaan en dat de overwinning hier... de grootste motivatie is in Amstelveen, daar geloof ik niet in. Goed, hoe laat... Uh... Wacht, je aanvang half vijf, hè? is dat geloof ik? Uh... Half vijf begint uh, nederland australië ja. Het is overigens een mooi deelnemersveld, hoor. China-Korea speelde al eerder tegen elkaar vandaag. Dat werd 2-2. Argentinië en Engeland werd 1-0 voor Argentinië. Duitsland-Nieuw-Zeeland 1-0 voor Duitsland. Daar blijkt ook wel uit dat uh, en Engeland en Duitsland het ook allemaal gaan gooien op het Europees kampioenschap. Want de overwinning van Duitsland, de 1-0 was snel bereikt. Die hebben ze verder rustig uitgespeeld, die wedstrijd. En Engeland komt tegen wereldkampioen Argentinië nee. niet echt indruk maken, maar wilde het ook. Ook niet echt. En 1-0 is een magere nederlaag voor Engeland. En ze kunnen tegen elkaar zeggen van nou, dat hebben we toch redelijk gedaan tegen de wereldkampioen. Dankjewel Gerard, zometeen uh, meer van jou. We gaan even naar Mark Brasser. Want uh, er is eigenlijk duidelijkheid over de opgave van Robin Haasen. Ja, Robin Haase heeft uh, zo net de schrijvende pers uh, op Wimbledon uh, te woord gestaan. En daarin heeft hij verteld dat het inderdaad uh, de knie is. Maar niet alleen de knie. Uh, kijk, die, die, die knie heeft hij, is overstrekt in die wedstrijd tegen Verdasco. Daar zit vocht in. Hij zegt, daar heb ik last van. Maar hij heeft meerdere pijntjes. Hij heeft ook last van zijn rug. Nou, dat, dat zei hij gisteren al, hè, dat hij blij was met die dag extra rust. Zodat hij niet alleen zijn knie, maar ook zijn rug nog kon kon uh, laten behandelen en hij voelt zich ja hij voelt zich over het algemeen niet helemaal fit hij heeft ook wat last van zijn andere knie uh, dus dus ja beide knieën de rug het is, het is een beetje een algehele vorm van van van malaise van niet fit zijn dus dus niet alleen terug te voeren op die rechte knie wat wij dachten maar ja hij is helemaal zit hij niet goed in zijn vel op dit moment en en, en dat was voor hem reden om om te zeggen aan het begin van die vierde set van nou ik uh, ik stop ermee duidelijk goed Dankjewel, zometeen het Sportforum. Um, u kunt mailen naar sportforum.nos.nl om mee te praten. Ik geef u een paar onderwerpen die ter tafel komen zometeen. El Han niet meer welkom bij Ajax. Ko Adriaanse naar Twente van de Bron. Uh, weg bij Ado en naar uh, Vitesse. Um, Jack Warner die opstapt bij uh, de FIFA, De schorsing van Sedok. om maar even wat onderwerpen te noemen. Dat allemaal zometeen na half vijf. Radio 1. Het NOS Journaal. Eerst nieuws en weer. te We beginnen met het nieuws. Jeroen Jepkemaan.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 De Nederlandse vakbond pluimveehouders willen een landelijke ophokplicht. Aanleiding is de uitbraak van vogelgriep in de Noordoostpolder. Staatssecretaris Bleker laat onderzoeken of er een verband is... tussen kippen die buiten lopen en de vogelgriep. Maar in afwachting van de resultaten moet er volgens de vakbond een ophokplicht komen.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 Ja, en het slechte weer is gelukkig wel op zijn retour. Hoewel gelukkig, het gaat uh, extreem de andere kant op. Maar zover is het nog niet. We hebben nog wat bewolking. De regen verdwijnt langzaam en vannacht is het 15 graden. En morgen verdwijnt dan ook de bewolking, krijgen we de zon en schiet de temperatuur al omhoog. In het noorden van het land wordt het 23 of 24 graden. In het zuiden 27 en er is weinig wind. En die temperatuurstijging, ja, die houdt voorlopig nog even niet op, want maandag wordt het op de meeste plaatsen in het land 30 graden. Dan is het volop zonnig en ik denk ook nog wel uit te houden. Dinsdag worden de een stuk benauwder, 31 graden gemiddeld en wat meer bewolking. En laat op de dag is er dan ook kans op een regen of onweersbui. Woensdag meer buien en dan gaat de temperatuur weer omlaag. AWB ah, verkeersinformatie. Dat heeft ook alles te maken met het weer buiten. Vanwege het regenachtige weer zaten de hele dag files op de wegen. Op de A4 Amsterdam Den Haag nu bij Zoeterwoude Rijn-Dijk 2 kilometer. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Knoopput Lunette en Bunning 2 kilometer. De A13 Den Haag naar Rotterdam bij het Kleinpolderplein 3. En dat komt dan weer door een ongeluk op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en het Kleinpolderplein 3 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A16 Antwerpen-Breda al de hele dag vielen bij het Galder. Er staat nu 4 kilometer Er zijn daar dit weekend werkzaamheden. Op de A27 Breda-Utrecht bij Nieuwegein 2 kilometer. De TT Assen die veroorzaakt nu file op de A28 naar Hogeveen. Tussen de afrit Westerbork en de afrit Wingelo 5 kilometer. De A76 Hillen naar geleen tussen Spouwbeek en Geleen 2 kilometer. En tenslotte de N325, de rondweg van Arnhem richting het zuiden bij het Gelredome 3 kilometer. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over de sportactualiteiten. Ja, het is uh, vier minuten over half vijf, het sportforum. De stroofwafeltjes worden weer op tafel gezet. We hebben weer uh, drie gasten. Gelukkig uh, Tom Boutsen uh, daar ook weer bij. Hoe is het met je rug, Ton? Goedemiddag. Nog uh, niet zo goed, maar uh, ik zit hier gelukkig. Hè? Je bent nog gewoon jezelf. Ja. Goed, gaan we dat vanmiddag dat Richard Plug is er ook, hoofdredacteur van NuSport. En Mario van den Ende, voormalig uh, scheidsrechter, is ook uh, aangeschoven voor het eerst. Dus dan wil ik jou ook voor het eerst het woord geven. Uh, uh, jouw moment uh, uh, van de week, uh, graag Mario. Ja, dan heb ik er gelijk twee, Robert. Oh, ja. dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan stel ik even de spelregels. Normaal gesproken vraag je dat eerst even. Mag ik er twee, Robert? Dan, okay. dan zeg ik nou, dat goed. het goed is. Mag ik er twee, Robert? Ja, tuurlijk. Ja, het, het gaat over emotie in de sport en uh, de tranen in de sport. Uh, de tranen van uh, Serena Williams, die ik vorige week ineens heel onverwacht op zag komen. Toen ze haar eerste partij op Wimbledon won. Na 49 weken ellende, ziekte. En uh, ja, uh, dat ze dus in een heel simpel partijtje uh, een soort, ja... Uh, yeah, uh, bijna een walk-over, uh, dat ze uh, ja, bij de eerste uh, persconferentie in tranen uitbarstte. En dat vond ik geweldig, omdat ze dus zo onzeker was of ze het nog kon. Ja, op de baan zelfs al. Uh... Ja, op de baan ook al. Ja. Uh, ja. En de andere tranen van, van vanmorgen bij de spelers van het Nederlands elftal onder de 17 die als Europees kampioen en als favoriet naar het WK in Mexico gingen, en als eerste team naar huis mochten. Ja, is ongeloo... Je hebt de wedstrijd gezien, hè? Ja, ik heb het gezien. Dat is een ongelooflijke partij, lees ik overal. Uh, want ze konden 2-0 achter, geloof ik, en dan 2-2 en uh, er gebeurde van alles. Ja, ja eerst, uh, in de eerste half uur hadden ze zeker 7-8 mogelijkheden... Om, uh, om de score te openen. Dus toen ze overspeelden ze uh, Mexico. Want ze moesten winnen, hè? Ja, ze moesten winnen. Uh, door twee hele grove verdedigingsfouten. Echt knullig. Ja, je, het is natuurlijk een jeugdtoernooi. Maar deze, deze uh, fouten die zie je op dit uh, niveau zie je echt niet kwamen ze 2-0 achter. Ze kwamen nog uh, ja, goed terug tot 2-2. Ze misten nog een strafschop. En in de laatste seconde verloren ze van Mexico. Ja. Maar ja, uh, te weinig. En uh, als eerste ploeg Alamama Alacaza. Ja, zo is dat Alamama <laughs> Alacaza. Ook <laughs> nog een penalty gemist in de 94 minuten trouwens. <laughs> goed, um, Richard Plugge, jouw uh, moment van de week... als hoofdredacteur van Sport. Mijn moment is uh, de overwinning van Stef Clement... afgelopen woensdag bij het NK Tijdrijden. En waarom? Uh, dat is vooral omdat uh, ik weet... hoe. Ontzettend hij geworsteld heeft om terug te komen en een jaar lang uh, aan de kant heeft gezeten met allerlei vage blessures. En nu uh, dankzij de Giro ook denk ik gewoon uh, ja weer de snelheid in de benen heeft om kampioen te worden. Voor de vierde keer op rij, ook gelijk een record. Dus dat is ook, uh, hij komt gelijk heel hard terug. En dat ja. vind ik wel mooi. Ja. Waar stop rij ook? Vier keer op rij? Ik dacht dat er Nee, nee, nee voor, ja, ja, ja. voor de Vo vierde keer. Ja. Vorig jaar was het uh, uh, van Emden. Ja. ja. Maar inderdaad, uh, het was de vierde keer voor hem. Heeft iemand zijn telefoon aanstaan? Uh, dat, is, dat moet Mario zijn, want hij is hier voor het eerst en dan vergeet je dat soort dingen nog even. Nou, het ik me heel goed voorbereid. Hij is echt uit. Richard Plug, heb jij je telefoon aanstaan? Heb ik hem aanstaan? Ja, joh. <laughs> Kijk, alsjeblieft. <Doet. laughs> Bij deze gecorrigeerd. Tom Boots, jouw moment van de week graag. Het kan nooit van mij geweest, want ik heb geen telefoon. Uh, ja, ja, je hebt er wel een, maar je gebruikt hem <laughs> gewoon niet. <Nee>. Okay. <laughs> uh, mijn moment is Sven Kramer. die Ik dacht vandaag uh, weer voor het eerst op het ijs staat. In Tialf. En dat is natuurlijk een fantastisch bericht. Sportman van het jaar geweest. En weet ik veel wat allemaal. He, uh, hij heeft een, een blessure gekregen. En dat is erg vaag geweest. En Nog steeds hoor ik, hij is niet pijnvrij. Het gaat steeds beter. Maar dat hoor ik al een half jaar. Het gaat steeds beter. En ik hoor ook, de blessure is nog niet volledig uh, genezen. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. We hopen dat het allemaal goed gaat. Maar ik heb, een, uh, uh, ik heb er niet veel vertrouwen in. Nou, we hebben hem net aan het woord gelaten in onze oh, uitzending. Wat dat is echt een kwartiertje geleden. Toen zat jij in je voorbereiding op het sportforum, dus je hebt het niet kunnen horen. En dan heeft hij aangekondigd dat hij waarschijnlijk in oktober weer hoopt aan wedstrijden mee te doen. Ja, maar goed, dat, dat weet ik ook wel. Maar dan heeft hij ook wel weer gezegd dat hij niet prijnvrij is. Dat het steeds beter gaat en dergelijke. En dat is voor mij te vaag. Ja, maar ja. dat hij in oktober aan wedstrijden mee gaat doen, is toch goed nieuws? Denk ik? Dat is op ja. zich goed nieuws, maar hij heeft ook wel aangegeven dat hij nooit meer... He, echt alles uit de kast gaat trekken om, uh, om een heel seizoen goed te zijn. Ja, en dat het zit in, ergens in zijn hoofd ook, uh, denk ik, wel eens niet helemaal meer goed. Hij gaat pieken, waarschijnlijk. Ja, dat zal wel moeten, maar, ja, dat, is maar dat is toch gek voor hem. Goed. Um, het eerste onderwerp uh, van vandaag is nieuws van vanochtend... uit uh, de grootste kant van Nederland, de Telegraaf. Uh, Moenier Elhan Duwier is uit de selectie van Ajax gezet. De spits hoeft zich maandag niet te melden bij de eerste training... maar wordt op 11 juli verwacht bij de training van Jong-Ajax. Het afgelopen seizoen botste hij nogal eens met uh, Frank de Boer. In maart heeft de ijscoach hem zelfs uit de selectie gezet... na een incident in de rust van het bekerduel met de RKC Waalwijk. Uh, dat weten we allemaal nog. Uh, daarna keerde hij weer terug in de selectie... maar voor het nieuwe seizoen uh, is er dus geen plek meer voor hem. Is dit iets wat jullie hebben zien aankomen, Mario? Nou, niet zien aankomen, omdat het uh, volgens mij was tevreden getekend... na een aantal gesprekken in, uh, tussen Frank de Boer en, uh, en de speler. Maar ja, goed, ik zal denken van, uh, ik pak een weekje extra vakantie... en ik laat mijn zaak waarnemen zo snel nou mogelijk een andere club zoeken. Want als ze mij niet willen hebben... ja, dan, uh, dan lijkt het me ook uh, niet echt wel zin hebben om uh, aan het seizoen te beginnen. Wegwezen, Tom. Nou, het is van incident op incident gegaan. Het heeft mij verbaasd dat hij de laatste wedstrijd... Dat dacht ik wel gespeeld heeft voor Ajax. Ja, ik, had, ik had er veel principieel in geweest. Omdat op een gegeven moment... denk ik dat de vertrouwensrelatie zo geschaad is... dat die nooit meer goed komt. En dat blijkt ook wel. Alleen vind ik het dus nu... wat is er gebeurd ja. in deze tussentijd? Ja. Dat hij wel de laatste wedstrijd speelt en nu niet meer uh, welkom is. En het feit dat uh, Ajax nu zegt dat ze meewerken aan een transfer... dat zegt genoeg, toch? Ja, dat zegt zeker genoeg. Maar uh, ik, ik ben het met Ton eens. Wat, wat is daar nog gebeurd in de tussentijd? Want aan het einde van het seizoen leek het goed. En nu uh, ineens weer zo'n uh, zo botsing of zo'n uit elkaar gaan. Uh, ja, wat, er moet toch weer iets gebeurd zijn dan? Ik, uh, het is heel vaag, vind nou, ik. het kan ook zo zijn. Ik ben zelf coach geweest, zal ik maar zeggen. Dat je er is net vakantie geweest, maar dat je je elke dag over nagedacht hebt... en steeds meer bent ben gaan opwinden... en op een gegeven moment tegen het bestuur gezegd... ik ga niet meer met hem verder. He, dus zo kan het proces ook geweest zijn. Terwijl de boer ja. hem toch heel goed heeft behandeld... want hij is door het publiek uitgesloten. en de boer had hem er ook op dat moment uit kunnen halen... en hij heeft een signaal aan het publiek gegeven... Doe dat nou van, niet. van, ja. van ja, dat doen we doe niet, want ik sta achter mijn speler. Dus, ja, daarom, daarom is dat vreemd, maar ja goed... als. Ja, als, de als de verhoudingen zo liggen... Ja, dan heeft het toch geen zin meer om door te gaan. Kan het ook zijn ja. dat de boer het gewoon heel chic heeft gespeeld... dat hij het niet heeft zien zitten in El Hamdoi... maar dat hij hem gewoon niet publiekelijk publiek nee. heeft laten vallen? Nee, dat nee is er is iets ook. gebeurd. Misschien is het ook interessant... wie heeft deze beslissing genomen bij Ajax? Ja. ja want, ja, nieuwe raad van commissarissen is er nog niet. Oude ja. raad van commissarissen. Ja. Oude Dirk de... Nou, ik heb wel de indruk dat bij Ajax op dit moment... Frank de Boer wel een heel belangrijke stem heeft in van alles. En, uh, want die... Uh, uh, ja, die is eigenlijk de enige leider daar natuurlijk nu. Die... Ja. Uh, ja, uiteraard heeft hij uh, over het technisch gedeelte... een hele belangrijke stem. Maar het is een organisatie. En wie staat aan het hoofd van deze organisatie... en neemt uiteindelijk de beslissing? Ja. Ja. Is ja. het misschien ook het gevolg van de cultuurverandering... die ze bij Ajax willen doorvoeren? Het zou geen Ajax-speler zijn, Elhamdoui. Ja, maar ze willen een cultuurverandering doorvoeren. Dat is precies al wat je zegt. Die hebben ze dus dit, nog niet. Dit zou een, ja, een begin kunnen zijn. Ja, misschien ja. wel. Zou ja. kunnen, maar ja. Ja, nou ja, wel, maar dan moeten ze wel naar buiten komen, denk ik. Wat Ton ook zegt, van wat is nou de exacte reden geweest? Ja. Want dan geef je gelijk een voorbeeld naar de rest van de, van de mensen ook... die eventueel nog in de toekomst naar je toe komen. Wat moet Elham Doei nu doen? Heel snel een andere club zoeken. Oh, <laughs> ja, nee, ik denk dat hij wel moet blijven voetballen... en uh, daarom uh, Eieren voor zijn geld moet kiezen. Want ik, ja. Uh, ja, bij Ajax komt hij niet aan spelen toe, dat is duidelijk. Dus ja, dan moet hij uh, gewoon verder kijken. Ja, maar goed, als hij niet speelt, wordt zijn salaris toch wel doorbetaald. Hè? Dus het is toch een krasse beslissing van Ajax eigenlijk. Ja, maar hij moet geloof ik naar het tweede elftal toe. Hè? Ja. Hij moet volgende week zich melden bij het tweede. Ja, maar de, is de vraag jongen. is denk ik, wat moet hij doen? En uh, ja, ik denk dat hij moet blijven voetballen. En op, in het tweede gaat hij natuurlijk niet meer opvallen en, en uh, nog een stap verder uh, kunnen maken. En dat is toch denk ik hè, wat hij als sportman zou moeten willen. Ja, je weet niet hoe hij denkt. Nee, dat, nee, dat ik weet niet hoeveel hij verdient. Hij zal wel erg veel verdienen. En dat is ook wel makkelijk. Een beetje als Winston Bogarde vroeger bij Chelsea. Ja, ja, bijvoorbeeld. ja. ja maar die speelde niet eens. Die liep wat rondjes. en ja, jaar in, jaar ja, uit. Ja. Um, Ajax richt zich nu op Siktorson van AZ. Uh, die wil de Amsterdammers graag hebben. Is dat een voetballer die jullie wel bij Ajax zien, uh, zien zitten? Richard, misschien? Um, ja, ik denk dat hij daar op zich wel past... Het uh, past wat beter, denk ik, in het ai systeem dan Elham -E, Maar ja. Het, is ook, ja, het blijft ook een beetje in een... Uh, ja, ik weet, ik weet het niet zeker, eerlijk gezegd. Nee, Tom? Nou, ja, je vraagt het nu aan ons. Frank de Boer weet het wel zeker. Ja, Hè, want is... het... ja, precies. Ja, maar ik bedoel, die moet dat zien en heeft dingen in hem gezien. Ik heb hem wel bij AZ zien spelen. Hij is pas 21 jaar. Misschien is hij iets ouder, de 22. Maar hij was toen 21 jaar. En uh, daar zitten dus groeimogelijkheden in. En Frank ziet er dus helemaal met hem zitten. Alleen heeft hij het Ajax-bestuur een beetje onder druk gezet. Want ze waren het nog niet eens over de transferprijs, zal ik maar zeggen. En als de boer dus zegt: ja, ik wil hem absoluut hebben, dan wordt het iets makkelijker voor AZ natuurlijk. Ja, dan gaat die prijswaardig omhoog natuurlijk. Ja. Ja, maar bedoel jij eigenlijk te zeggen, Ton, als Mario misschien ook wel... Ik bedoel eigenlijk Frank de Boer, sorry voor de... Jullie ja, lijken zo ook. Ja, kom elkaar. Ze op elkaar. Als Frank de Boer het in een speler ziet zitten, dan moet het wel goed zijn? Ja, dat denk ik wel. Kijk, uh, hij is de technisch leider. En ik heb het ook als coach weer meegemaakt... dat het hele publiek het er niet mee eens was... en ik een bepaalde beslissing nam. Nou, zo werkt het ja, dan maar eigenlijk. ik zie jou de vraag om juist die was het, het goed. goed. Ja, jij doet het juist omdat het publiek het er niet mee eens nee, is nee, nee. We gaan even naar Gerard, de grootste Champions Trophy Nederland tegen Australië. Ik dacht dat jullie om half vijf zouden beginnen, Gerard. Ja, maar de volksliederen moesten nog gespeeld worden en er moesten een aantal oud internationals worden uitgezwaaid met uh, bosse bloemen. Uh, Geert-Jan Dirks bij de mannen en uh, bij de vrouwen was dat Janneke Schopman en uh, Mink. Vroeger Smabers, Thans Smeets, de jonge moeder. Zij was allemaal aanwezig. Ze kregen bloemen en dat heeft een minuut of uh, zeven geduurd. Maar de wedstrijd is wel begonnen hoor. Tien minuten geleden bijna. En Nederland leidt inmiddels met 1-0. Dankzij een strafcorner van, ja zeker, Maartje Pauwme. Zij uh, is er natuurlijk wel bij de topscorer van de Nederlandse competitie. En dan wordt het misschien nu op dit moment 2-0 voor Nederland. Maar uh, Kim Lammers kan de bal niet in het doel krijgen. Blijft dus gewoon uh, 1-0 voor Nederland. Ik zei het, Maartje Pauwme, de tweede strafcorner voor Nederland. Werd hoog in de linkerhoek geplaatst voor de rechts. En dat betekent dat Nederland leidt tegen Australië met 1-0. We luisteren naar het Sportforum met als gasten Ton Boot, Richard Plugge van Nieuwsport en Mario van den Ende, voormalig scheidsrechter. Volgende onderwerp: El Elham, Hamdoui hebben we gehad. We gaan naar Co Adriaanse, die is terug in de Eredivisie. Het komend seizoen trainer van Twente. Hij volgt aan Michel Prudom op. En met Adriaanse heeft Twente de gewenste trainer dus eindelijk binnen. Uh, of eindelijk, gewoon binnen. Op uh, voorzitter Joop Munsterman maakte uh, Adriaanse een goede indruk. Fantastisch. Fit als een hondje. Uh, uh, heel ambitieus. Uh, wil echt uh, uh, naar, naar FC Twente. En uh, nou ja, wij wilden ook echt graag Co. Dus wat dat betreft was het allemaal niet zo ingewikkeld. Mario van den Ende, goede keus. Van, uh, Twente, van Twente, laten we daarmee beginnen. Voor uh, Adriaan. Ja, ik weet het niet. De tijd zal het leren. Ik, ik, heb altijd, ik denk altijd van even kijken hoe hij straks met welk team hij aan de slag gaat. Blijven alle spelers. Hè? Theo Jansen is natuurlijk al weg, een bepalende speler van vorig jaar. Uh, blijft uh, Ruiz, blijft uh, Châtry, uh, En blijft... Die staan op het lijstje van Proudom, heb ik begrepen. Uh, ja, nu, maar ik denk dat hij uh, bij meerdere clubs. En ik, ik begreep dat uh, Ruiz ook uh, zijn zin had gezet op een transfer naar, naar Spanje. Nou, blijven dit soort bepalende spelers, dan betekent dat toch dat, uh, dat komen en misschien een hele andere groep aan de slag moet uh, die hij nu denkt uh, te krijgen. Uh, Ko heeft natuurlijk wel bewezen dat hij uh, een goede trainer is. Ja, aan ben... de andere kant uh, denk ik, dat uh, net was uh, Joop Munsterman uh, in de uitzending... en die, die zei ook nog van, we hebben een eigenzinnige trainer in huis gehaald... en dat past wel bij onze club. Ja, Ko uh, is natuurlijk ook een, een man die uh, erg veel principes heeft... en die principes altijd heel strikt naleeft. Uh, het is natuurlijk ook een man die uh, toch ook wel een beetje met het conflictmodel werkt... en ik weet niet of dat precies bij Twente past. Dus uh, de, ja, de tijd zal het leren. Ik ik denk dat het nog wel eens kan gaan botsen... tussen een aantal eigenzinnige types die in die organisatie rondlopen. Denk jij dat ook, Tom Boot? Nou, ik weet het niet. Wat Mario zegt, is natuurlijk waar... kijk, zijn eigenzinnigheid komt voort uit zijn principes. Ja? Als je aan principes bij hem komt, dan is het afgelopen. Dat is, het, laten we zeggen, de essentie van alles. Daarna gaat hij gewoon nuanceren. En als je daar niet aankomt, dan is er verder niks aan de hand. Nou, dus er moeten hele goede afspraken gemaakt worden... Zijn door Munsterman en door, eh, met Ko over zijn Principes en het nakomen van Principes. En als dat niet gebeurt, dan, hij is ook zo vaak opgestapt. Nou, juist om die reden bij uh, zoveel clubs. Hè, dus uh, het is gewoon niet te voorspellen. Ik ben het niet met Mario eens dat hij zegt het elftal kan verschillen en wat van elftal krijgt hij. Dat weet Ko ook wel. Net dus, net zoals Mario het nu zegt, heeft Co. ook al die scenario's in zijn hoofd, natuurlijk. Ja, en, nee, maar ik denk, en hij heeft ja gezegd. Ik denk het elftal wat het seizoen afsloot bij Twente... Kijk, als daar weer een aantal bepaalde spelers wegvallen, dan, dan wordt het natuurlijk weer wat moeilijker. Om, ja, maar goed, dat is he dezelfde situatie. Dat heeft hij toch wel bedacht. Ja, ja nee, nee, uiteraard. Als het goed is, wel. Ja. Ja, is, Co, ik, is, is, is Co. Adriaanse echt uh, sterk afhankelijk van het materiaal wat hij heeft? Nou, dat vraag ik me juist af. De, uh, ik denk juist dat hij iemand is die, uh, die een team kan bouwen en uh, kan, kan opbouwen ook. En. Uh, ja, daar zullen ze hem ook voor gehaald hebben. Mm -hmm. Dus ik denk inderdaad dat hij wel heeft nagedacht van... ja, als die mannen vertrekken, uh, dan moet ik het doen met wat er is. Maar goed, dat is volgens mij een van zijn sterke punten. Maar, in, ho maar in, in hoeveel tijd, sorry, in hoeveel tijd uh, bouw je een team op? Kun je dat in één seizoen doen? Hè? Want hij heeft, dacht ik, voor één seizoen getekend. Mm -hmm. kun, je, ja, kun, je in een, kun je in één seizoen een heel elftal aan je hand zetten? Kijk, als je uh, Co ziet uh, bij Willem 2, bij Ado, bij AZ... heeft hij daar gewoon een aantal jaren over gedaan. Maar Ton, hoe lang doe je daarover dan bij, bij Twente? Nou, kan je ja, dat niet gewoon in de voorbereiding al nou, redelijk neerzetten? Ja, misschien is het uh, niet te vergelijken... Uh, basketbal en voetbal. Uh, maar ik had het wel staan met kerstmis, zal ik maar zeggen. Dus in een aantal maanden had ik het wel vol. Ja, Wanneer begin je met basketballen? Dus uh, hoe lang ben je dan onderweg? Uh, augustus begin je. Juli-augustus. Dat, ja, ja. dus dat loopt met hem in gelijk. Ja, dat loopt ongeveer gelijk. Kijk... Uh, die jongens zijn, die voetballers zijn niet achterlijk natuurlijk. En op een gegeven moment moeten ze wel doen wat de coach zegt. En Adiaans is natuurlijk ook iemand dat als het niet gaat. en na een paar goede gesprekken zegt hij: Ajub paraplu. Dus je houdt altijd wel de goede over natuurlijk. Nou ja, ja nee, maar daarom zeg ik ook: van nou, hoe gaan ze daarmee om? Hè? Want ze hebben nu, nu twee jaar op een, toch een soort roze wolk geleefd in Twente. Ja, en. en... Nou ja. Maar goed, dat daarom zeg ik ook. Daarom zeg ik ook: de tijd zal het weer. Ja, maar dat weten ze dus ook wel. En ja. hij is vooral aangenomen om jeugd in te passen. Dat is iets heel belangrijks. En. Nou, daar heb je inderdaad een beetje tijd van nodig. Dat ben ik. Uh... En uh, Adriaan, zal eager zijn, om maar zo te zeggen. Die zal graag wat willen winnen, Richard. Want zo heeft hij niet gewonnen. Nee, zie. die wil zich wel uh, laten ja. zien inderdaad. Maar ik denk, hij zal kiezen voor. Uh, hij, is, hij is toch van uh, my way or the highway. En dit uh, uh, is de car. Ik trek hem voort en wie erop springt, die zit erop en wie eraf valt, die valt af. En zo principeel is die ook. En ik denk dat dat juist heel goed is op dit moment. Als het, uh, als het de selectie uh, uh, onduidelijk is. Ja, en ja. My, my Way of the Highway: Ton, het is duidelijk. Uh, dat heb je ook regelmatig in je columns door, te, door laten schemeren. Het is gewoon een feit: dit zijn de regels. En daar hou je, je aan. En zo niet. Is nou paard. ja, dan hebben we het niet over zijn eigenzinnigheid. Maar wat mensen ook liep: was de discipline. He, en wat is discipline anders dan regels en afspraken nakomen? En hoe kan je anders een team leiden? He, dus dat is eigenlijk normaal gedrag. Nee, een coach die zonder discipline, dat is informatief. Hm. He? Ja. He, maar discipline is er niet zeggend woord eigenlijk. Ja. Goed, uh, wij wachten er dus af uh, hoe dat met uh, Co en Twente afloopt. Uh, ander uh, toch wel aardig nieuws van de transferfront... Er werd heel vaak aan John van der Brom gevraagd van uh, ga je naar Vitesse, ga je weg, blijf je bij Aro. En elke keer zei hij van uh, nou je blijft en uh, ik vind het alleen maar leuk om Europe uh, Europees voetbal met Aro te gaan spelen. En nu wordt hij toch de nieuwe trainer van Vitesse. Hij komt dus van Aden Den Haag, opvolger van Albert Ferrer. Ja, um, wat vinden jullie van die keuze van John van der Brom om nu toch die overstap naar Vitesse te maken? Wie mag ik het woord geven? Nou ik vind van, van John van der Brom zelf snap ik het heel goed, want die, uh, die kan eigenlijk alleen maar achteruit uh, komend uh, seizoen. Maar ik vind dat je het niet kan maken als je een tweejarig uh, contract hebt. Nee? Ja, maar goed, als je... Sorry dat ik even... Nee, daar nee, nee, nee, nee, nee. zit je hier voor. Ja, ja nee, maar kijk, als je ook, ook gewoon even naar het verleden kijkt... naar de, naar de contracten die Zon van der Brom eerder heeft af, uh, of getekend heeft. Bij Bennekom heeft hij het niet afgemaakt, bij AGOVV ging die eerder weg. Dus wat dat betreft is het uh, niets nieuws zonder de zon. Maar wel met succes. Ja, nee, steeds een stap voorwaarts. Ja. En in zijn optiek, ook in zijn portemonnee, gaat hij nu waarschijnlijk ook een grote stap voorwaarts maken. Uh, wat Richard ook zegt, kijk, ik denk dat het bij ADO, die hebben natuurlijk een fantastisch seizoen gehad. En daar, dat kan hij nooit meer herhalen, laat staan verbeteren. En ik denk dat bij Vitesse de mogelijkheden wat dat betreft uh, toch groter zijn dan bij ADO. Uh, zeker met, uh, met, uh, met de visie en met de, de buitengeld die uh, Jordania inbrengt. Denk jij dat ook, Ton? Want de, de, Mario zegt, hij heeft steeds een stap voorwaarts gemaakt... maar van ADO naar Vitesse, dat vind ik nou, op dit moment nog wel, niet direct... De, een, nou, ja. nou, het perspectief wel, want Vitesse is natuurlijk geld. En op een gegeven moment is er een relatie tussen geld en het, uh, het niveau natuurlijk. Wat mij... We, kijk, we kijken het steeds uit het oogpunt van Van der Brom. Hè, en wat mij erg tegenstaat is dat hij voor 100% zei dat hij bleef... en nu weggaat. Zegt dat dat niet. Hè, maar... Bekijk het is uit het standpunt van Ado. Hij ja. heeft een twee jaar contract. Ik zou hem nooit laten gaan. Hmm. Even ja. naar Gerard de Grote, jongens, aan de Champions Trophy Nederland tegen Australië. Laatste minuut, begreep ik, of niet? Nee, we zitten precies uh, halverwege de eerste helft na 17,5 minuten spelen. En het is nog steeds 1-0 voor Nederland. Nederland heeft een paar uh, dotten van kans gekregen tegen Australië. Nederland uh, is ook met deze jonge ploeg gewoon de sterkere hier in het Wagenerstadion dat op deze zaterdagmiddag weer bom en bom vol zit met oranje supporters. Er is zelfs uh, dit jaar een tweede ring, zoals dat uh, bij het voetbal zou worden gezegd, bijgebouwd. Zodat het Wagenerstadion in plaats van uh, 7.000 mensen 9.500 mensen kan bevatten. En we verwachten de komende. De week, de komende negen dagen. Want uh, dat gaat het hier duren, die Champions Trophy bij de vrouwen. Dinsdag aanstaande stromen ook de mannen nog in om een vierlanden toernooi te spelen. Tussen Nederland, Pakistan, Duitsland en Engeland. En we, ze verwachten in ieder geval komend weekend, als de echte finales zijn... dat het dan hier uitverkocht is. 9.500 mensen hier in het Wagenerstadion. Het is weer een mooie, zoals dat dan heet, sfeer. Gaan we even door over John van der Bron bij uh, Vitesse. Bekend is dat Jordania, de eigenaar van Vitesse, is van uh, Louis van Gaal en dat uh, Van der Brom Van Gaal weer als voorbeeld ziet. Denk u dat er inderdaad eerst een poging is gedaan om Van Gaal te krijgen... en dat hij toen dacht, nou, wie lijkt er een beetje, of weet je, de filosofie van Van Gaal... laten we dan maar bij John van de Brom uitkomen, nou, Ja, nou, ja geen, geen idee of dat is geprobeerd. Ik weet dat uh, Louis Van Gaal echt een, een jaar nu niks wilde doen. Dus ik, ja, uh, nou, en Louis Van Gaal een beetje kennende... Het is dus elke vraag, ja, precies, ja. is dus elke vraag uh, tegen een dichte deur aangelopen. Uh, maar ja, inderdaad, Sean van der Brom past natuurlijk wel in, in, in de lijn van Gaal, op zich. In wat voor zin? Nou, in de manier uh, van de Brom, die, die streeft toch een beetje dezelfde werkwijze na. Iets, iets menselijker, zoals hij ook zelf wel, wel zegt. Ietsje meer met gevoel voor de spelers. Maar uh, hij heeft wel verder hetzelfde idee, hetzelfde aanvallende uh, speltype voor ogen. Ja, Mario? Nou ja, goed, uh, er zijn een aantal spelers bij ADO die het, die het verschrikkelijk uh, vinden dat, uh, dat, uh, dat Van der Brom dus weggaat. Aan de andere kant, uh, Van der Brom heeft natuurlijk een Vitesse verleden. Hij heeft daar meer dan elf jaar uh, rondgelopen. Uh, ik denk dat uh, de binding met Ted van Leven, de technisch directeur van Vitesse, uh, ook al een aantal jaren... Uh, ja, als een rode draad door hun beide leven loopt. Uh, Ted van Leeuwen denk ik, een van de best ingevoerde technisch directeurs in Nederland. Als je praat over de kennis op de internationale en nationale spelersmarkt. En uh, ja, wat dat betreft, denk ik dat uh, die klik er ook gewoon moet zijn. En uh, als je dan weet in wat voor een. Uh, ja, je oude huis terugkomt. En uh, welke uh, situatie, welke organisatie. Ik denk dat dat toch allemaal meespeelt. En wat we eerder al zeiden, de weg omhoog, uh, die ligt voor hem klaar. En ik, ik denk dat Vitesse. Uh, ja, gewoon het nieuwe Ado of het Ado van het volgende seizoen kan worden. Ik kan me wel voorstellen dat het moeilijk werken voor hem is met zoveel verschillende spelers. Het zijn allemaal huurlingen die daar rondlopen. Nou, mijn ervaring is van niet. Ik bedoel, hij bepaalt de cultuur. Hij moet die cultuur erg duidelijk maken. Want er is helemaal geen cultuur bij Vitesse. Dus de trainer moet het maken. En de spelers zullen zich wel aan moeten passen aan die cultuur. Want als er geen uh, organisatiecultuur is, als er geen cultuur is... dan kan je nooit uh, spelen. Nou, dat moet hij ze wel uh, heel erg duidelijk maken. Dus ik begrijp ook nooit de opmerking... bijvoorbeeld van El Hamdoui dat de boer zich niet aan de Marokkaanse cultuur, of dat is het verkeerd begreep. Een coach hoeft zich nooit aan te passen. Nee, die spelers moeten zich aanpassen aan de coachcultuur. Mag ik nog iets zeggen over uh, Van der Brom... Volgens mij is het nog niet rond. Van de Brom, Vitesse en Nardo. Nou, van de en... is van der Brom wel. Alleen de clubs zijn er ja, nog niet nou, uit. Ja, Die ja, zijn goed. dit weekend aan het onderhandelen. Ja. Maar uh, Van de Brom heeft wel al aan Maurice Stijn, zijn assistent, laten weten: ja. ik ga weg en jij moet het overnemen. Nou, maar ja, goed, uh, het eerste bod is geweest, dat is afgewezen ja, door Rijn. Uh, bot door onbespreekbaar. Ado. Ja. Dat is nogal eens gezegd. En dan denk ik: wat heeft Vitesse ervoor over? Want. Het zal toch niet meer dan een jaar salaris kosten van, uh, want hij heeft nog een jaar te gaan van ADO. Hè? nou, hoeveel zal hij verdienen? Twee ton, drie ton? Nou, dus verhalen ja, uh, 110.000 euro. 110.000. Ja, nou, ja. nou de, de, wat is het dan in Godsnaam geboden door Vitesse? Want hoger dan 110.000 euro hoef je niet te gaan. Ja, als, je dit, als je dit met de rechtbank uitvecht, dan kom je nooit boven een jaar salaris ja. uit wat jij zegt. Nou, en ja, ja. wat dat betreft, uh, ja, is toch denk toch... ik. Uh, en ook, ook hier is het ooit het verhaal van, de, de, spe, de trainer wil niet. Heel kort nog de, de even. De trainer wil niet meer, dus ja. Wat heel aardig is, ik, ik hoorde van de week Heel ook, kort, hè? Heel kort. Ja, ja, ook Gijs de Jong de, van de KNVB over het wedstrijdprogramma. Dat er nooit beter, een beter wedstrijdprogramma was geweest in de Eredivisie. De eerste wedstrijd is Ado Vitesse. Ja, dus geweldig. Dat is wel heel aardig. Ja, ja, goed. Zometeen uh, uh, meer van dit uh, sportforum. We gaan eerst nog even naar Gerrit de Groot. Uh, zo kort voor vijven bij Nederland Australië. 30 minuten nog te spelen, dan is het rust. En Nederland leidt inmiddels met 2-0. Het publiek geniet natuurlijk van de doelpunten. Eerst pauwen met een strafcorner, Dat was al na 7 minuten en een minuut of anderhalf geleden. Liederwij Weld, een mooie aanval voor Nederland via links. En dat betekende dat Welter maar uiteindelijk over de doellijn kon tikken. Nederland leidt tegen Australië met nog 12,5 minuten tot de rust met 2-0. Goed, zometeen na vijf het vervolg van het Sportforum. U bent uh, uitgenodigd om mee te praten via sportforum.nos.nl. We gaan het hebben over het NK wielrennen. Over Villas Boas, die zomaar voor 15 miljoen uh, verkaste richting Chelsea. Hoeveel wil je al niet betalen voor een coach? Hadden we het net ook al over. En Jack Forner, die opstapt bij de FIFA. En de schorsing, natuurlijk, van Gregory Sudok. Dat allemaal na vijven. Graag tot zo. Hey. Goedemorgen, meneer Wilders. Ik hoop u deze zitting. White-wing politician Gert Wilders. Geert Wilders. Islam-geek naar -no Wilders. Vrijgesproken. Mijn eerste voorstel, de introductie van een kopvodden -taks. Grof en denigrerend, maar niet opraaiend. Ik moet spreken, want Nederland wordt bedreigd door de islam. Het is een volksvertegenwoordiger. Zij vertelt ook heel veel dingen die een ander niet durft te zeggen.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 Europa en de wereld houden de adem in. Zijn de Grieken luie Oezo-drinkers die onze steun niet verdienen? Of zijn we er vooral zelf bij gebaat dat Griekenland gered wordt? Vanavond een discussie in Hollandse Zaken. Live op Nederland 2, 10 voor half 10. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. En.e-matching.nl. Are you smart enough? Dit is Radio 1.